Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Anne-Marie Rozing met het NOS Journaal. Opnieuw blijkt een PVV-kamerlid een veroordeling uit het verleden verzwegen te hebben. Het gaat om Jim van Bemmel, die in 2006 is veroordeeld voor valsheid in geschriften. Hij had een aantal keren een vrachtbrief vervalst. De zaak kwam naar buiten door onderzoek van RTL Nieuws... dat aan alle kamerleden heeft gevraagd of ze een strafblad hebben... In een reactie zegt Geert Wilders niet op de hoogte te zijn geweest van de veroordeling van Van Bemmel. Hij wil hem straffen door hem een deel van zijn portefeuille af te nemen. Uit het onderzoek van RTL blijkt verder dat verschillende Kamerleden veroordeeld zijn voor rijden onder invloed. Het gaat erbij onder andere om de VVD'er Ton Elias en Paul Ulebelt van de SP. Van de 150 Tweede Kamerleden heeft er één niet meegedaan aan de enquête. Hero Brinkman van de PVV weigerde naar eigen zeggen om principiële redenen. Opnieuw kampt het treinverkeer tussen Heerlen en Maastricht met storingen. Sinds gisteren verdwijnen soms treinen van de radar van de computer van de verkeersleiding. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vanwege de storing heeft Veolia alle steltreinen op het traject uit dienst genomen. en rijden alleen nog stoptreinen. Ook moeten reizigers extra overstappen. Vorige maand waren er ook al problemen tussen Heerlen en Maastricht. Toen werkte het detectiesysteem niet goed en lag het treinverkeer een week stil. In Londen zijn opnieuw studentenprotesten uit de hand gelopen. Duizenden studenten demonstreren tegen de plannen om het collegegeld te verhogen. In het centrum van Londen waren vechtpartijen met de politie en er werden kleine brandjes gesticht. Ook vernielden studenten een politiebusje. De politie heeft de grootste groep railschoppers ingesloten om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Twee weken geleden ging het bij een andere, veel grotere demonstratie ook mis. Toen gingen 50.000 studenten de straat op. Het weer in het westen enkele buien. Vannacht gaat het overal licht vriezen. Morgen vooral aan de westkust en in het zuiden van het land kans op natte sneeuw. Het wordt een graad of drie. Dit was het Zandvoort Zoonvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij, jij beleeft, beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM met. met nu. ZFM in de avond. Things we said like I love you so I'll never let you go oh, Do you, you remember Back in the spring I Every morning Birds I would sing you Do you, you remember. remember Those special times Yeah. yeah. 6.9. Zie Mama's gonna give me some medicine. You need a little bit of medicine. Mama's gonna give me some medicine. Bend your eyes as a no surprise, ride, as in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 De man die hem gekocht had, stond onder zijn naam in de krant. Oh, ho, oh, oh, oh, rustig ademhalen. Oh, oh, oh, oh, lijkt op het regendals altijd. Maar het regent, en het regent zonnestralen. Een week geleden in een park in Amsterdam, had hij zijn leven